Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In Parijs is de grote betoging tegen het homohuwelijk begonnen. Duizenden mensen met zeer diverse achtergronden zijn de straat opgegaan. Er zijn streng katholieke betogers, conservatieve, leden van extreem rechts... en ook moslimgroepen. Ze betogen met name tegen het voorstel om homo's het recht te geven kinderen te adopteren. Ze vinden dat tegennatuurlijk. Hoeveel mensen meedoen is nog niet te zeggen. Franse media hebben het over tienduizenden. In India zijn zes mannen aangehouden voor de verkrachting van een vrouw. De vrouw zat als enige in een bus toen ze werd aangevallen. Net als de 23-jarige studente die vier weken geleden werd verkracht... en later aan haar verwondingen overleed. De buschauffeur en de conducteur zouden naar een afgelegen gebied zijn gereden... en de vrouw naar een leeg gebouw hebben gebracht. Daar werd ze verkracht door de twee ontvoerders en hun vrienden. Ook twee Nederlandse toeristen zijn dit weekend belaagd. Ze werden aangerand door Indiase mannen. De buitenlandse troepenmacht in Mali wordt steeds groter. Vandaag voegen zich eenheden uit de buurlanden van Mali bij de Franse troepen... die sinds enige dagen actief zijn in het West-Afrikaanse land. De troepenmacht moet het Malinese regeringsleger steunen... in de strijd tegen de opstandelingen. Die hebben het noorden van Mali in handen en bedreigen het zuiden van het land. De opstandelingen streven naar een streng islamitisch Mali... In de Taiwanese hoofdstad Taipei is massaal geprotesteerd tegen de verkoop van een populaire krant aan een pro-Chinees mediaconsortium. Tienduizenden mensen demonstreerden uit bezorgdheid over de invloed van het communistische China op de media van het kapitalistische Taiwan. Nu bijna de helft van alle Taiwanese kranten en tv-stations in handen dreigt te komen van pro-Chinese eigenaren, maken de Taiwanese zich grote zorgen over de mediavrijheid. Het weer. Vanmiddag zijn er vooral in het midden- en zuiden zonnige perioden. In het noorden neemt de bewolking verder toe. De temperatuur stijgt in het zuidwesten tot net boven het vriespunt... en in het noordoosten blijft het een graadje onder nul. Na het weekend blijft het koud winterweer met maandagavond en s'nachts sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Door een aanrijding op het spoor rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen. De extra reistijd is meer dan een uur.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 Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Drie minuten over twee op zondag 13 januari. Langs de lijn is er natuurlijk de hele middag tot zes uur. We zitten hier in het Tialstadion in Heerenveen. En dat is natuurlijk omdat we op dag drie zitten van de EK Allround. De 1500 meter bij de vrouwen is begonnen. De eerste afstand van de slotdag. Sebastian Timmerman. En daar hebben we de eerste rit ook gehad. Maar van de tijden sokken we nog niet. 207 17 daarmee won Daniela Oltrian van de Noorse Sofie Hougunt Het gaat natuurlijk vooral om de laatste twee ritten. Daarin zien we vier Nederlandse vrouwen op de baan. Linda de de Vries en Diana Valkenburg in de voorlaatste ritte Nummers 3 De Vries en 4 Valkenburg tegen elkaar. En in de laatste rit, Irene Wust, die gisteren een formidabele 3-kilometer reed. in 4-0-1-25. En daarmee Riant leidt in het klassement. Uh, neemt het in de laatste rit op tegen de verrassing van gisteren. misschien ook wel de 17-jaar jonge Antoinette de Jong. En de concurrentie, zoals de Noorsen, ja toen. maar vooral toch ook Sablikova uit Tsjechië. moet daarvoor maar gaan proberen iets te doen. aan die immense achterstand op het Nederlandse kwartet. Er is een uh, ek Schaatsen, maar er is ook een NK-veldrijden, Gio Lippens. De vrouwen zijn volgens mij al een, een uurtje bezig en het is een hard parcours, neem ik aan, hè? Ja, het is zeker een hard parcours. Een uurtje zijn ze zeker niet bezig, want ze rijden maximaal 40 minuten en u hoort zojuist de bel. En dat betekent dat Marianne Vos nog precies één ronde heeft af te leggen, dus dat ze nog een minuutje of 6 à 7 verwijderd is van opnieuw een Nederlandse titel. Ze rijdt rond in de regenboogtrui. Ze heeft afstand genomen van met name Sanne van Paassen, de enige vrouw die haar twee ronden lang kon volgen. Maar uh, inmiddels uh, toch op ruime achterstand uh, rijdt het verschil, is toch echt al een seconde of uh, 40 geworden daar. Daarachter rijdt Sabrina Stultjens op de derde plaats. En dan hebben we ook nog Anne-Fleur Haar jong talent, die dan op de vierde plek rondrijdt. Hier komt in ieder geval de nummer twee door dus Sanne van Pasen. Zij heeft haar meerdere moeten erkennen in Marianne Vos. Marianne Vos bezig aan de laatste ronde op dat hele snelle parcours in Hilvarenbeek komen zo die finish natuurlijk bij jou halen, Gio. En tussen praten we even in de studio, want toch niet in de studio, hier in dat t want de hele middag hebben wij uh, twee hoge gasten, schaatsnamen die geen nadere introductie behoeven. Jochem Uithagen en Paulien van Deut, kom, uh, welkom. Goedemiddag. Uh, uh, Paulien, ik ben ook van de generatie dat we bij de dames gaan voor, gewoon bij de vrouwen begonnen. Heb jij genoten de afgelopen dagen? Ja, ja? zeker. En waar heb je vooral van genoten? Um, nou, wat ik vooral echt een... Uh, um, sowieso de 500 de meter van Antoinette de Jong is altijd heel mooi als ze. Uh, een, een debutante, zeg maar, nou ja, zo boven zich uitstijgt en een uh, heel uh, goed persoonlijk record neerzet. En daarnaast, uh, ja, de drie kilometer van die Wu zeg maar, dat is gewoon uh, ja, weer een, een, echt op oud niveau en ook, he, ze, ze baalden van die 500 meter en dan zetten ze het om in zo'n zo'n goede drie kilometer. Nou, dat zijn gewoon echt mooie, mooie ritten, ja. Dus jij zit te genieten hier, Jochem, uitdaging. Geniet jij van alles wat je hier ziet? Ja, absoluut. Ja, nee, ik vind het leuk en wat ik vooral eigenlijk toch opvallend vind, waar ik natuurlijk af en toe wel eens heb lopen verbazen, waarom de Nederlandse meiden niet op allround gebied allroundgebied uh, net konden heersen zoals de mannen dat deden... ...zie je dus nu eigenlijk voor het eerst dat er gewoon de dames uh, met z'n viertjes 1, 2, 3, 4 staan. Dus je ziet dat het niveau in de breedte toch omhoog gaat. En wat ik vooral leuk vind, wij kijken natuurlijk, of ik kijk heel sterk terug naar wat ze op het Nederlands kampioenschap hebben gedaan. En dan zijn ze allemaal weer verbeterd. En dat vind ik wel, als je, dan doe je dus wel iets goed ook in de planning. en Dat, dat vind ik gewoon mooi om die ontwikkeling van die rijders te zien. 1 tot en met 4 is fantastisch. Maar zeggen dan ook meteen mensen, uh, dat is ook eigenlijk het probleem een klein beetje. Uh, ja. dat die discussie gaan we niet elke dag weer voeren, want die kunnen we elke dag voeren. Toch even Sablikova, Altijd een beetje morgelend aan zo'n toernooi. Is er, is er geblesseerd? Pauline, is ze wat jou betreft. Ja, ja, ik denk wel dat ze, dat ze geblesseerd is. Uh, of in die zin. Het is, ze is geblesseerd. Ze kan niet misschien uh, haar niveau zoals ze altijd kan rijden, laten zien. Maar ze kan wel gewoon een goed toernooi rijden. En ja, dat geeft ze aan. En ik vind altijd: ik kan moeilijk vanaf hier bepalen of ze echt geblesseerd is. Dat, uh... Jochhoe, zie jij lichtpunten in de zin, want je, jullie kijken natuurlijk ook naar jonge rijdsters. En dat je ineens denkt, ja, maar let op, die is nog jong of die komt eraan, of die vertoont veel progressie. Als we even naar het buitenland kijken, zitten daar mensen bij waarvan je zegt. Nou, maar wacht maar even, over een paar jaar, dan hebben we nog. Weer... We gaan het straks uh, bij de dames 1500 meter in de 10 zien. Ikanian Tjum, ja. die doet het gewoon hartstikke goed. Die staat voor in het klassement. Uh, Sablikova is nog steeds relatief jong hoor, met de 25 jaar. Uh, die Caroline Erbanova is wat meer een Check hier. Maar ook dat is een meisje. Ik denk als hij zich nog wat verder ontwikkelt, zou het zomaar kunnen zijn dat ze nog wat verder naar voren gaat komen. Francesca Lolo Brigida, die Italiaanse, dat is natuurlijk sowieso weer leuk. Die rijdt marathons in Nederland en dat, doet dat eigenlijk heel erg goed. Verbetert zich echt met seconden de afgelopen dagen. En ik verwacht dat hij zometeen ook gewoon een hele goede 500 meter gaat rijden. En dan als we dat gaan krijgen, dan gaat ook in zo'n Italië gaan de andere schaatsreider zich daar ook weer aan optrekken. Dus we hebben het wel nodig. Maar je moet wel een beetje zoeken, moet ik heel eerlijk zeggen het nodig. Pauline, zouden we, want Nederland heeft ook belang bij dat dit, kunnen we er ook wat aan doen? Of doen we kunnen, er al heel veel aan? <laughs> kunnen we er wat ook aan doen? Nou ja, het is natuurlijk, um, in Nederland leeft het heel erg en het is wel zo dat het in andere landen gewoon minder leeft omdat ook gewoon de uh, de Olympische status van een afstand of een uh, dat, dat, ja. dat is gewoon belangrijk en daar wordt ook ge in geïnvesteerd. En ja, dus wat dat betreft, dat iedereen uh, het opgemerkt heeft van het, het zou Olympisch moeten worden, ja, dat is wel een een mogelijkheid. Biedt die kalender daar nog ruimte voor? Of zeg je dan gewoon, we hebben afstandskampioenschappen. En als je mee wil doen voor allround. Maar ja, dan krijg je ook wel ingewikkeld. Want dan moet iedereen bij alle, alle afstanden en zo. Nou ja, het is inderdaad wel een nieuw... Een, uh, hè, het wordt dan wel toegevoegd. En ja, ik denk wel dat er misschien keuzes dan gemaakt moeten worden. En dat zou, het weer, dat zou echt goed ja. moeten bekeken moeten worden. Dan. Nou, je kan me zelfs voorstellen. Als je kijkt naar het allround in de Olympische Spelen. Dat je misschien de keuze moet maken om ervoor te kiezen. Om bepaalde afstanden samen te voegen. Ja. Alleen dan moet je heel bewust je keuze maken. Ga je voor het Oranje-toernooi? een allround toernooi 505.000, dat zijn compleet verschillende mensen. Dus je zou aan het sprinttoernooi zou je bij wijze van spreken de best in 16 gekwalificeerde kunnen verzetten. En dan bij de 5 kilometer ook aanvoelen. Wij gaan zo ongetwijfeld nog heel veel hierover verder praten. Maar Gio Lippens, jij gaat een grote sportvrouw binnenhalen als kampioen van Nederland, hè? Zeker, het is niet de eerste keer hoor, dat we Marianne Vos binnenhalen. Uh, Olympisch kampioenen natuurlijk, wereldkampioenen, wereldkampioenen. Veldrijden, waar ze ook van start gaat, daar is uh, groot favoriete. En dat was ze natuurlijk ook op dit Nederlands kampioenschap, Veldrijden. Ze is natuurlijk ook de regerend Nederlands kampioene. En ze komt zojuist hier voor ons, komt ze voorbij op weg naar de laatste echte hindernis op dit NK. Een groot zandheuvel aan een waterplas daar, op de Weekse Bergen in Hilvarenbeek. En daar uh, rijdt ze dan vrij gemakkelijk naar boven. Weten we dat Sanne van Paas op ruime achterstand op de tweede plaats rijdt. En dan is het wachten hier aan de overkant ook nog op Sabrina Stultjens. Binnen een minuutje of anderhalf moet Vossen hier dan uiteindelijk over de finish komen. Dan kijken we de weg af en dan zien we nog in de vechten nog helemaal niks. Hier komt trouwens Sabrina Stultjens als derde aan de overkant langs. Op ruime achterstand dus weer op Sanne van Paasen. Dat zijn de eerste drie. Marianne Vos, Sanne van Paasen en Sabrina Stultjens. En dan hebben we ook nog de jongen. Anne-Fleur Kalvenaar, die het gewoon prima doet... maar die op de vierde plaats rondrijdt. Uh, we weten het, Marianne Vos in topvorm. Op weg uh, ook naar het WK straks in Amerika, in Kentucky... waar het waarschijnlijk ook een snel parcours is... Dan zijn we net als hier in Hilvarenbeek. Uh, daar moet ze dan maar weer eens een keer wereldkampioen worden... zoals ze dat de laatste jaren voortdurend doet in het uh, veld. Daar uh, kan ze in ieder geval de suprematie kan ze bewijzen. Iedereen hier die staat nu te kijken naar het einde van de weg... waar Marianne Vos dan zometeen de bocht doet. Moet komen. Een langzaam mooi doorlopende bocht is het. Waar ze dan zo meteen uit moet komen. Op weg naar die nationale titel. En dan weten we dat ze straks hier op het podium kan gaan staan. Dat ze opnieuw gehuldigd wordt als Nederlands beste. Maar wat een geweldige sportvrouw is het toch. Die Marianne Vos. Daar zie ik het er al aankomen. Natuurlijk is ze niet zo uitbundig als in Valkenburg toen ze wereldkampioen op de weg werd. Natuurlijk lijkt het er niet op wat er gebeurde op de Mall in Londen. Maar hier komt ze wel over de streep met de handjes omhoog. Ze is er blij mee zoals ze blij is met iedere overwinning. Marianne Vos is de Nederlandse kampioen geworden. Met ruime voorsprong op de nummer 2 op Sanne van Pasen. En op de nummer 3 Sabrina Stultje. Straks om drie uur het Nederlands kampioenschap bij de mannen. Dat wordt waarschijnlijk een stuk spannender. Lars van der Haag, Lars Boom en Thijs van Amerongen. Dat zijn de drie grote favorieten. Maar we zijn heel benieuwd vooral tussen, naar het duel tussen Lars en Lars. De kleine Lars en de grote Lars. De snelle Lars van der Haag die goed uit de voeten kan op dit snelle parcours. En Lars Boom, de grotere man natuurlijk... Die het uh, toch wel liever wat meer van modder moet hebben. Hier komt trouwens Sanne van Paas. Hebben we die ook binnen. Op de tweede plek. Sanne van Paas achter Marianne Vos. We ja, I go out by myself and I look across the border Was dat natuurlijk met Valerie. We gaan naar rit 6, Sebastian Timmerman. En ik zeg het maar eerlijk, een van mijn persoonlijke favorieten staat aan de start, Tsjechië. Carolina Erbanova, 20 jaar is ze. Ze komt uit een klein plaatsje met de onuitspreekbare naam Vržlabi. Dat ligt 100 kilometer ten noordoosten van Praag. Heb ik ooit eens uitgezocht tegen de Poolse grens aan. En ze gaat het opnemen tegen de Oostenrijkse Anna Rokita. Het zijn de nummers 13, Erbanova en 14, Rokita in het klassement. De eerste start was vals, zo constateerde de Nederlandse starter Wim Boerdijk. En hij heeft nu opnieuw het ready gezegd. En ik zie toch wel een kleine beweging bij Erbanova. Maar Boerdijk denkt, kom, het is zondag, laten we ze gewoon normaal wegschieten. Dus zijn ze vertrokken. En Erbanova, binnen de rest van de 500 meter, kan ook altijd een goede 50. 1500 meter rijden. Ze is niet goed op de 3 kilometer. En daardoor zakte ze weg naar de 13e plaats. Snel vertrokken Carolina Erbanova. Snelste tijd staat op deze 1500 meter op naam van Marie Hemmer uit Noorwegen. 2.01.84 voor de Italiaanse Francesca Lolo Brigida. Die is 21 jaar en reed 5,5 seconden van HPR af. 2.01.95. Maar daar gaat deze Erbanova. Normaal gesproken dik onderrijden. Opent in 25.54. Erbanova. Het verschil erbij met Rokita is immens na een volle ronde. Uh, uh, maar ook een hele snelle opening dus van deze eigen Ja, zeker een hele snelle opening. De opening is zelfs gelijk aan het hoor Dus uh, als de snelheid zit er in ieder, geval, in ieder geval flink in. Het gat is wel heel erg groot hoor. Maar het is wel een echte sprintster, dus ik ben benieuwd hoe ze de laatste ronde door gaat komen. En ze is nu op 700 meter, rijdt ze rondje 29.6. Dat nou, is een keurronde, ronde, maar uit een opening van 25.5 is dit niet heel erg hard. Doorkomsttijd is 55.16, daarmee al 2,6 seconden sneller dan Marie Hemmen was in deze rit. Rokita probeert het tempo een beetje op te voeren en het verschil met Erbanova wat te dichten. Iemand die met bijzondere interesse ook naar deze rit aan het kijken is, is Stefanie Beckert, de Duitse. Want die moet ergens nog in het klassement iemand voorbij gaan. Anders mag de Duitse uh, lange afstandspecialisten vandaag helemaal niet mee gaan doen aan de 5 kilometer. En aangezien Perstijn ook niet zo lekker gaat in het klassement, zou het zomaar zo'n 5 kilometer kunnen worden later vanmiddag zonder Duitse dames. Dat hadden we een paar jaar geleden ook niet durven dromen. Inmiddels ja. Erbanova uh, de laatste ronde ingegaan, Erben. Ja, maar ze gaat wel moeilijk hoor. Want ze ging van de rondje 29-6 naar een ronde van 32 al. Dan, dan kun je er ook nog wel eens een keer twee scroll oprekenen in die laatste ronde. En dan wordt het wel een hele zware lange effect. 1500 meter. En dan zie je ook wel dat die Rokita komt wel dichter in de buurt. Nou, er zit nog steeds wel een meter of 30 tussen. En dan denk ik dat, dat Beckett hier nog wel eens een keertje uh, heel blij kan worden naar deze rit. 2-0-0, 0-2 is uh, wel de snelste tijd zoals verwacht voor Erbanova. Rokita 2-0-2, 74. En die blijft daarmee Beckett ook voor. Toch nog. Ai, ai, ai, in het algemeen klassement. En uh, dat betekent, ja, dat ik vrees voor Stephanie Beckett dat zij op plaats 17 terecht gaat komen na drie afstanden. En je moet bij de top 16 staan in het algemeen klassement om naar de slotafstand te mogen. Dus we kunnen de conclusie heel voorzichtig gaan trekken na deze uh, zesde rit uh, van de twaalf in totaal. We zijn dus op de helft van deze 1500 meter. Dat in ieder geval Stephanie Beckett de vijf kilometer van vandaag niet gaat halen. We hier verder, hierboven in of in de Champions League zitten we eigenlijk al met Paulien van Deutekom en Jochem uitdagen. Dat zijn ook echte champions natuurlijk uit verleden, dus die passen hier ook verleden. Paulien, leg mij nog eens uit die 1500 meter. Vinden vele mensen de leken, waar ik mezelf toe reken ja. de mooiste afstand om naar te kijken. En dan zeggen ze, schaatsen altijd, maar het is ook de, wat, wat is zo moeilijk? Waar zit dat hem in? Altijd ergens rond die 700, 800 meter zie nou, je dat gebeuren. Ja, het, is het, alle leuk, het is ook leuk omdat er verschillende rijders meestal bij elkaar komen. En het moeilijk is inderdaad dat je ja gedurende de race dan krijg je zo'n klap die je lijf zich eigenlijk van ik, ik wil niet meer ik stop ik uh, en en daar moet je doorheen en dan moet je ja en en technisch je moet goed technisch blijven schaatsen en meestal ook als je dat goed kan houden en uh, ja dan dan rij je een, een nette race maar het zat een heel gevecht tegen ja je moet je gaat er vol in tenminste niet alle sprinters maar uh, voor ik ging er altijd vol in want uh, ik moest ook wel uh, zorgen dat ik het beperkt in het begin, zeg maar. En dan uh, mijn kracht het in het eind. En dat, dat is weer verschillend voor elke rijder. En dat is wel leuk. Jochem, je ziet daar die inderdaad verschillende rijders bij elkaar komen. De sprinters die, nou ja. goed, et cetera. En, en uh, is er ooit iemand die geweten heeft... wat is de, de ideale 1500 meter opbouw? Of blijft, kun je altijd die meer keuzes maken? En hangt dat er van af hoe jouw lijf in elkaar zit? Nou, je zag een aantal jaar geleden dat we het idee kregen... dat het echt meer richting de sprinters waren. Ook de uh, type gewoon vol erin. En dan maar zien uh, tot hoe lang je het volgt. Kan houden. Totdat op een gegeven moment uh, Enrico Fabris kwam. Die gewoon op een gegeven moment gewoon uh, vlot openen. Niet hard, maar vlot openen. En dan gewoon 326ers reed. Zo kan het dus ook. Ik ben zelf altijd geweest van: ik probeer snel om te openen. Maar ik, ik kon, als ik 24-1, 24-2 openen, was ik vlot. Op de Spelen 23-88. Leverde Olympisch Zilver op dat dan weer wel. Um, maar het is vooral, en ik denk dat dat wat, ook iets is wat Toline aangeeft: je moet er heel hard in. Maar ook niet te veel, want op het moment dat ik er te hard in ging... Dan, dan verzuurde ik te veel, waardoor ik mijn winst aan het eind... niet zo groot kon laten zijn als dat het zou moeten zijn. En bij sprint is het vaak, die gaan toch op een hoop. Dus dan maar goed op een hoop. Dus dat, dat, dat hele kleine beetje van net ietsje harder, net ietsje zachter... Daar zit de winst in. Maar dat is heel moeilijk. Dat vergeet je ook zo om te versnellen of om te vertragen. En qua trainbaarheid, Paulien, want ik kan me voorstellen lange afstanden Is dat ook de lastigste trainbare afstand in dat opzicht? Juist door dat subtiele evenwicht? Nou ja, het is natuurlijk het is, het is heel verschillend. Omdat we het over, over verschillende rijders hebben, is het een sprinter. Zou, hè, moet, moet anders getraind worden voor, om een goede 500 te rijden dan een, misschien een lange afstand uh, rijden, zeg maar. En dus ja, dat ligt zeker uitdaging om te zorgen dat, dat, dat je echt naar de persoon kijkt van ja, wat heeft hij nodig om een goede 1500 meter te rijden? Er zit daar ook de verklaring in, Jochem... als we gisteren naar de 1500 meter bij de mannen kijken... dat uh, dus de leiders in het klassement daar zeg maar 8 en 9 worden op zo'n 1500 meter. Omdat daar ineens zo... en dat zien we ook in de Wildbekerwedstrijden dit jaar... zo heel veel verschillende mensen het is ja, bijna een loterij aan het worden. Ja, lijkt. nou, dat, dat, is, is, is, dat kan een van de redenen zijn. Nou, aan de andere kant vond ik, moet ik wel eerlijk bijzeggen... dat ik de ritten van Sven Kramer en Jan Blokhuizen ook niet super goed vond. Dus ik denk dat ze ook een beetje onder hun uh, mogelijkheden hebben gepresteerd. Maar, maar je ziet wel hele enorme verschillen van mensen... Hele goede 500 rijden. De ene week en de week erop ook niks. We hebben het in de World Cup gezien. Dat kon voor wij de ene week wint en de andere week elfde wordt. Sven Kramer zei gisteren, uh, Paulien, van ja, uh, hallo. We hebben ook dat NK gereden waar we top moesten zijn. En misschien zit dit wel relatief kort erop. Heb je zo lang herstel nodig van zo'n allround toernooi? Klopt dat? Nou, het, het, een, een allround en hakt er zeker in. Want het is meestal, nou, nu is het verspreid over, over drie dagen. Maar mijn dames is het verspreid over twee dagen. Hm. En daar moet je wel van herstellen. En het is ook, ook een, uh, je leeft echt toen naar een, een toernooi. En dat we natuurlijk het NK gehad. En ja, als het twee weken tussen zit, dan uh, ook een mentaal moet je je weer opnieuw, uh, opnieuw opladen. En soms is het wel lastig om die, je vorm echt vast te houden. Um, ja, en met, als we over de 1500 praten, is het natuurlijk ook heel anders als je een 1500 hebt in een toernooi. Dan als je er alleen maar 1500 gaat. Want de dag na de 5.000, die mannen hebben er twee gereden. Vrouwen hebben er gisteren twee gereden. Daar heeft, het heeft ook heel veel met wie, hoe hersteld te maken. Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik naar de mannen kijk... Sorry om het te zeggen, maar het is gewoon een single distance championship... en een 500 metertje op de vrijdag. Ik vind dat, We lezen het overal, het allrounder moet over twee dagen. Kijk, als je, de, als je die flinke inhakt, van drie kilometer bij de dames... en een vijf kilometer bij de heren... ja, dan kan je op de 500 meter er last van hebben. Maar ik denk, zeker bij de heren nu, die hebben gisteren 500 meter gereden... die rijden vandaag. 10 km, dat hebben we meer dan 24 uur herstel. Dat moet gewoon kunnen. Dat moet geen enkel probleem dus zijn. Dus daar moeten we ons niet al te serieus nee, mee, mee bezighouden. Nee, absoluut gewoon, niet. Als we nog even naar het vrouwentoernooi kijken, Pauline, we krijgen straks Sablikova uh, in de volgende uh, rit. Groot, uh, groot sportvrouw, 1500 meter is niet helemaal haar afstand. Wat denk jij nog dat zij doet vandaag? Wat, wat, wat, nou, wat is jouw gevoel? Ik denk, als ik dan, dan kijk even terug naar de 500 meter van gisteren... die ging ze eigenlijk een beetje, leek het rustig aan... en toch reeds voor haar doen best wel een goede 500 meter... En uh, ze deed het ook met één handje op de rug. En soms kan het ook dan ervoor zorgen dat je net betere klappen maakt. En iets, iets raken schaats. Want ze kan effectief rijden. Met name natuurlijk op de lange afstanden. Maar dus denk jij dat ze de, dit toernooi... Natuurlijk heeft ze al afgeschreven voor de overwinning. Maar ook helemaal verder iets heeft van... Nou, ik ga me hier verder niet meer al te... Uh, ook op die vijf kilometer. Ik ga gewoon een lekker dagje rijden. Of, nou, of denk je dat ze nog ergens op uit is? Nou, ik, had, ze, ik denk wel dat ze gewoon hier nog goede, goede races wil neerzetten. Je zit in een, een full t of Je hebt een mooie sfeer. En je hebt niet zo vaak zo'n kans om in zo'n omgeving een, een mooie wedstrijd neer te zetten, dus ik denk dat ze hier wel wil laten zien wat ze nu kan en uh, uh, ja, wat het dan zou worden. Kijk, als ze ze zegt dat ze niet meer voor de winst kan gaan, maar ja ja, we, we hebben allemaal die beroemde nee, dat, dat nee heel ze, heel ze gaat zo meteen wat voorzichtiger starten, omdat ze last van ja. de rug heeft. En dan gaat ze gewoon drie hele snelle rondes rijden. En dan, uh, dan kruipt ze weer iets in het klassement omhoog. En dan gaat ze straks op de vijf kilometer nog een keer uithalen. En dan staat ze toch op het podium. Ja, die, jij verwacht ja. hij nog gewoon dat ze de, middels die vijf kilometer... De, de, de, daar gaat ze nog een paar Nederlandse inhalen. En, ja, hoor. en, en, en wie dan, met name? Uh, wie dan? Ik, dat, dat is een goede vraag. Dank je wel daarvoor. Ja, nou, uh, nou, ik ben, ik heel ben, ben benieuwd namelijk. Ben Diane ben benieuwd. is betere vijf kilometers gaan rijden. Linda denk, ik, ik denk dat Linda er eentje is waar, die ze, waar ze absoluut naar gaat kijken. En van Antoinette. Ik, ik, ik denk Antoinette dat dat ook wel... Het is voor ja. haar, die heeft nog niet zo vaak een vijf kilometer gereden. De drie kilometer... Um, nou ja, het zit ze toch een paar seconden wel achter de andere Nederlandse ja, dames? Dat is absoluut en, ja, dat dus, waar. Dus ik denk dat haar niveau daar nog iets, iets minder uh, hoog is. Maar zit ook wel in een sfeer van uh, wie maakt mij nog wat vandaag, denk ik. Hè? Die beschouwt het ja. als één groot feest toch, nu vandaag? Ja, ik denk wel dat ze, dat ze spirit heeft gekregen van gisteren. Ik bedoel, als ze nu tweede staat in het klassement. Uh, maar ja, dat neemt niet weg, een vijf kilometer, ja, als je dat ook... Uh, en de, en de, kijkend naar de drie, dan verwacht ik niet nee, dat, ja, dat ze daar bij de beste, beste drie komt. Verwacht geen wonder als je kijkt naar haar op rit de op de drie kilometer, ja. dan, uh, dan rijdt ze een goede vijf, maar niet in één keer heel veel harder dan de rest op de drie Ik ben, drie ben wel heel benieuwd naar haar 1500. En en zijn daar ook gaat heel het verschil <laughs> maken. Wij zijn ook heel benieuwd naar de 1500 uh, van de vrouw waar wij het natuurlijk net over hadden, Sablikova Ook luid toegejuicht. Uh, Erben en Sebastian nemen het maar weer over, want het gaat beginnen. Hè? Ze kijkt uh, naar het ijs, nu weer voor de uit. heeft een uh, rode zonnebril op met uh, een rood venster. Daarin We kunnen haar ogen niet zien. Martina Sablikova applaudisseert ook sportief als ze is... voor de 40-jarige Claudia Perstein, haar tegenstander in deze rit. Snelste tijd staat inmiddels op naam trouwens van de Russinje Katerina Shikova... in 58.85. En haar landgenote Olga Graaf reed uh, ietsje langzamer. Een halve seconde ongeveer staat op de tweede plaats. Sablikova, laten we niet vergeten... Winnares van het Olympisch Brons op deze afstand, op de 1500 meter. En dit seizoen in de wereldbekers bijvoorbeeld in Colonna maar ook hier in Ereveen. Al dicht op tegen het podium aangereden, keer vijfde, keer vierde. Dus deze afstand op een goede dag kan ze dan wel aan. Perstijn viel me gisteren tegen op de drie kilometer, staat achtste in het klassement. Er moet er nog echt voor gaan rijden, wil ze op de slotafstand mogen uitkomen. Wat haar landgenote Beckett waarschijnlijk niet gaat lukken. Ze hebben er bijna 300 meter op zitten, Perstijn in de buitenbaan. Licht voor, ten opzichte van Martina Sablikova opent in 26 ja, ja. 25, 27, 30 27.30, Erwin. De opening van Sablikova... die moet uh, ja. versnellen om een ja. moeilijke kruising te voorkomen. Dat lukt er, 27.30. Wat vind je daarvan? Nou, dat is heel afhankelijk van wat ze nu zo meteen in de volgende ronde gaat doen. Maar we zijn in ieder geval blij dat ze in ieder geval goed weg zijn... en dat die kruising in ieder geval goed gegaan is. Want ze konden nog maar net voor Claudia Perstein, uh, langs langskruisen. En Claudia Perstein neemt dan nu ook wel flink het initiatief in deze, in deze race. Want ze gaan alweer richting de 700 meter. En ja... Ze gaan kijken wat de wat, wat rondtijden gaan worden. 29.6 om 9 29, 29 voor Sablikova. Ja, dan moet ze nu gewoon vlakke rondjes gaan rijden. Ze reed dit seizoen 1,56-94 in die wedstrijd in de Kolomna. Waar ze dus vierde werd. En nu moet ze inderdaad die rondtijden vlak zien te gaan houden. De deel van de 1500 meter. Armen op de rug. Lange slagen op de kruising. En dan natuurlijk de tempo opvoerend in de bochten. Daar moet je versnellen en dat ritme dan meenemen. Het rechte eind op dat er is. Persa al even mee bezig met het rechte eind. Maar Sablikova komt zien de dichterbij als ze de bel krijgen voor de laatste ronde. En 30-6 voor Perstijn. Sablikova 35-5. Ja, inderdaad. Sablikova rijdt nu een rondje 30-35. En die heeft nu ook de handjes losgegooid. Of één handje erbij ook op het rechte eind. En ze kruisen in ieder geval voor Perstijn langs. Perstijn kan wel nog een beetje aanhaken. Dus die kan nog een beetje mee in de slipstream van Sablikova. Maar Sablikova met die laatste buitenbocht... die gaat er gewoon omheen lopen. Die loopt gewoon de hele buitenbocht met Claudia Perstijn mee. En in de laatste 100 meter moet ze dan proberen het voorbij te komen. Perstijn geeft al daar komt ze langzaam maar zeker, maar moet er echt nog wel voor gaan rijden. Maar wint inderdaad de rit in 1.58, 68 ook sneller daarmee dan Sikova. En dus de snelste tijd. Perstijn staat op de tweede plaats als we nog drie ritten te gaan hebben op de 1500 meter. Wij gaan even naar de hoofdpunten van het nieuws in Hilversum. lieslot Thomas. Radio 1, het NOS Journaal.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 Deze maand wordt gestemd over een wetsvoorstel van president Hollande... om het huwelijk open te stellen voor homoseksuelen. Op het eiland Gilio wordt vandaag de scheepsramp met de Costa Concordia herdacht. Precies een jaar geleden liep het cruiseschip met aan boord 4200 passagiers en bemanningsleden met Gilio op de rotsen. Het schip kapzeiste, 32 mensen verdronken. Er zijn vanochtend naast het wrak bloemen in zee gegooid... en er is een misgehouden. Vanavond is er een minuut stilte. En in het noorden van Pakistan zijn 14 militairen omgekomen... Door door een aanslag met een bermbom. Tientallen soldaten raakten gewond. De explosie was in de provincie Noord-Waziristan... waar extremisten van de Taliban en Al-Qaeda-getrouwen... de feitelijke macht in handen hebben. Ze zijn fel gekant tegen de regering in Islamabad. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie met een aanrijding op het spoor... en daarom geen treinen tussen Assen en Groningen. De extra reistijd is meer dan een uur. Sportradio NOS, NOS Radio. 1 minuut over half 3 Airbnb, maar Sebastian Timmerman, de slotritten van de 1500 meter bij de vrouwen. De laatste rit waarin we geen Nederlandse vrouwen in actie zien is de tiende rit ida Nyatun uit Noorwegen tegen Yekaterina Lobisheva. Altijd goed. Lobisheva op de 1500 meter staat zes in het klassement. Ja toen staat vijfde in het klassement, 1,6 seconden achter de nummer 4 en maar liefst 1 uh, seconde en 17e achter het podium. Ja toen voorlopig de best. Of the rest op deze 1500 meter komt nu Lobisheva langs. Zij en langzaam maar zeker voorbij. Alhoewel ja, toen gaat het goed mee hoor, in de ja. buitenbaan. En is zelfs uh, nog steeds sneller naar 700 meter. En ook sneller, allebei de dames, dan uh, Martina Sovikova was er. Ja, en hebben. en ja, toen rijdt nu een rondje van 29-1. Dat is gewoon een goede ronde hoor, naar, uh, als, als eerste volle ronde. Maar dan valt het wel een klein beetje tegen hoe die Lobiceva hier nou meegaat. Want die reed op de 500 meter, reed ze gewoon een 38-er. Dus eigenlijk is er meer een meerder sprinter. Dus moet ze initiatief nemen in die 15 meter. En dan heeft ze eigenlijk... De hele race nog niet gedaan. Nu gaan ze naar 1100 meter toe. Nyatun komt weer omdoor Hij heeft een gat geslagen met Jeva. Ik ben erg benieuwd of ze hier nog doorheen komt. 1-26-22 voor Njatoen. Rondetijd tijd 34 voor de Noorse. Terwijl Lobisheva 38 noteert voor de rondetijd. En ze ligt, Njatoen ligt anderhalve seconde voor ten opzichte van Sablikova. Het schema van de Tsjechische. De Tsjechische eindigde maar met 14 tiende vervallen in de laatste ronde. Dus die slotronde van Sablikova was heel goed. Lobisheva, laatste binnenbocht. Probeert weer terug in de buurt te komen van Njatoen. En ze komt in de buurt. Maar ze moet uh, echt nog flink gaan schaatsen. Om voorbij te komen gaat hij niet lukken. Ja, toen wint de rit. 68 is het de kloppen tijd. En die gaat er ook aan. 1,58,57 voor de Noorse. Net niet haar snelste tijd van het seizoen. Maar wel een uh, goede 1500 meter, denk ik, Erben. Waar Lobisheva trouwens zesde uh, nu al staat. Die ja, valt tegen, maar valt, ja, toen goed. Dat valt behoorlijk tegen. Ik had echt wel iets meer verwacht van Lobisheva, Lo Lo Want... Ja, na zo'n 500 meter reed gisteren ook een redelijke 3-3 kilometer. Dan is dit toch wel de afstand waarop ze het eigenlijk echt moest, moest gaan doen. Maar Njatung heeft in ieder geval goed gereden. Het hooggeëerde publiek onder wie is Jacques Rogge, voorzitter van het internationaal Olympisch Comité. Hein Verbrugge, erevoorzitter van de internationale wielerunie. Otavio Cinquanta natuurlijk, de voorzitter van de ISU, de internationale schaatsunie. Kijken met z'n allen naar de baan waar we in de laatste twee ritten dus alleen maar oranje pakken in de baan gaan krijgen. Met het blauw en het groen van de Sponsor, alleen maar Nederlandse vrouwen. Te beginnen met Linda de Vries en Diana Valkenburg. Linda de Vries staat derde in het algemeen klassement na de eerste dag. Diana Valkenburg staat vierde in het algemeen klassement. Het onderlinge verschil is slechts 1100ste van een seconde. Zo weinig bij het ingaan van deze 1500 meter, waar we Linda de Vries gezien starten in de binnenbaan. Die heeft dus dadelijk de laatste buitenbocht en Diana Valkenburg in de buitenbaan. Dus die heeft dan dadelijk natuurlijk automatisch de laatste binnenbocht om te proberen die 1100ste van een seconde goed te maken op Linda de Vries, die uh, goed vertrokken is, langzaam maar zeker in die eerste 100 meter, een beetje het gaatje dicht uit naar Valkenburg. Linda de Vries in dit seizoen vijfde bij de afstand. op deze afstand waar Valkenburg, na slechte kruising uh, werd gediskwalificeerd. Mooi, zij aan zij, op weg richting de eerste 300 meter. Ja inderdaad, en Linda die opent goed, maar Diana probeert echt neemt, toch in, toch initiatief, heeft de snelste opening, 26.06 en 26.15 voor de dames dat is goed. Linda, of, Diana Valken of, maakt een klein misje in, in die buitenbocht waardoor ze... Moeilijk aansluiten kan krijgen op die kruisen. Want op die kruisen moet ze nu prof, prof, profiteren van Linda de Vries. Ze komt er wel onderdoor naar 700 meter. En daar uh, komt ze nu inderdaad voorbij aan de Drense, Diana Valkenburg, de Zuid-Hollandse afgestudeerd bewegingswetenschapster. En uh, heeft het initiatief nog altijd op deze 1500 meter rit. 54-74, goede ronde zeg. Van 28,6 seconden voor Diana Valkenburg. De hele goede ronde hier slaat ze een gaatje met Linda de Vries. Het uitversnellen ziet ook Jacob. Haar coach gaat allemaal nog wel goed. Linda de Vries er erbij de arm. los. Die moet in de achtervolging hebben. Ja, die moet vol in de achtervolging. Want je moet die aansluiten krijgen. Je moet op 1100 meter moet je ernaast komen. Als hij dat niet doet. En je hebt een medetje op 8-9 achterstand. Wat ze nu heeft richting 1100 ja. meter. Dan gaat Diana Valkenburg op die laatste kruising er vol onderdoor komen. tijd, de tijden de zijn: Valkenburg 30-3. Linda de Vries 30-4. En Valkenburg door die buitenbocht heen. Het wordt wel iets meer stappen dan schaatsen. In de buitenbocht komt ook wat overeind. Kan nu richting Linda de Vries rijden. Maar ook Diana Valkenburg, die dus 1100ste achter staat op Linda de Vries. In het algemeen klassement heeft het moeilijk. De Vries de buitenbocht in. Valkenburg moet echt in die binnenbocht. Nou, proberen er voorbij te komen. Dat lukt er nog niet zo, 1, 2, 3. En dus komen ze zij aan zij het laatste recht eind opgereden. En heeft Valkenburg het moeilijk. En gaat denk ik de Vries hier de rit winnen. Linda de Vries gaat de rit winnen van Diana Valkenburg. Toch nog. En rijdt 1,57, 56. Dat is al pasal. ook nog eens de snelste tijd. op deze 1500 meter. 1,57, 76 is de tijd van Diane Valkenburg. Die het initiatief lang had. Maar die slotronde, erben, daar verliezen ze het. Ja, die slotronde, daar verliezen ze zeker op. Want ze heeft in die laatste ronde verliezen ze 2,3 seconden. En dat is gewoon te veel. Heeft ze heeft er echt helemaal opgeblazen na 1100 meter. Ze blokkeerde ook volledig in die, in die laatste binnenbocht. Want ze zat erachter hè, op bij Linda de Vries. Linda de Vries liep er gewoon omheen. En won alsnog de race. En uh, Linda de Vries blijft natuurlijk Valkenburg voor in het klassement. Hij zit straks op de 5 kilometer... Tussen. Linda de Vries heeft 9 seconden voorsprong straks op Nation. En Sablikova staat 10,69 seconden straks achter Linda de Vries op de 5 kilometer. Dat verschil is groot. En dan krijgen we nog een rit natuurlijk. Met de beste twee vrouwen van gisteren. De één verraste op de 500 meter. Antoinette de Jong met een persoonlijk record. 39,42. En daarmee de derde plaats. En de andere, Irene Wüst. Ja, verbaast ons echt met een geweldige 3 kilometer. Het deed denken aan de Olympische. Olympische Spelen van Turijn, waar ze goud behaalde op die afstand. Ze was een seconde sneller dan zeven jaar geleden in Turijn. Iedereen wust 4-0-1, 25. Wat een topvrouw is dat. En ze staat in het algemeen klassement door die super... De luxe 3 kilometer. 2 seconden en 31 honderdste voor op de 17-jarige Antoinette de Jong. Het mag toch niet meer fout gaan vandaag. Voor de Olympisch kampioen en de tweevoudig wereldkampioen uit het verleden. Op deze afstand ook op de 1500 meter. Voor Irene Wust die vertrokken is in de binnenbaan tegen uh, de Jong. dus. In de buitenbaan Irene Wust. Voortvarend en, uh, en pittig erben als ja, altijd. Ze is heel erg gretig hoor. Maar ze moet ook weer niet te gretig zijn op de eerste 200 meter. Waardoor ze te veel naar achter gaat schoppen. Want je moet op goed zijwaarts houden. Goed vanuit die macht gaan rijden. Nou ze komt zo'n rechte einde op na 300 meter En die klappen zijn raak, goede sterke klappen. Ik ben erg benieuwd naar die opening. 25.89. Dat is een goede opening voor Irene Wüst. Alleen Carolina Erbanova was sneller. Maar ja die vlogen werkelijk waarin. En die moest dat uh, meer dan bekopen in uh, de rest van haar race. Irene Wüst riep gisteren. Misschien uh, wil ik wel een baalrecord rijden morgen. Nou dat staat op 1.54.05. Gaan we de zijdelings een beetje bijhouden. In de buitenbocht blijft ze prima voor Antoinette de jong Mooie bocht van Irene Wuest op weg naar het uh, eerste uh, volle rondje. De 700 meter gaat in uh, 54,52. De volle ronde in 28,6 seconden, Erden. 28,6 is gewoon een goede ronde. En ze kruisen nu ook over Antoinette de Jong die een ronde van 29-2 had. En zelfs op de kruising dan rijdt ze gewoon weg bij Antoinette de Jong. De, de beide dames moeten allebei hun eigen rit rijden. Het is nu aan, aan Irene de taak om gewoon die rit gewoon vast te houden. Want de rondetijden zijn goed, maar als ze naar Barenko overrijden, rijden, dan moeten ze ook echt... In die laatste anderhalve ronde vol, vol, vol gas geven. Ik denk dat dat Marenkoor er niet in zit. Nee, die tussentijd is al lang bekeken. En hier is de 1100 meter nog van Wüst. 69 Snelste doorkomsttijd. Ronde van 30,1 seconden. Dan verliest ze dus wel anderhalve seconde op de voorgaande ronde. Is wel op dit moment het snelste van alle dames die uh, geweest zijn in de laatste ronde. Antoinette de Jong gooit met uh, 50 meter achterstand de arm al los. Wüst buitenbocht in. Laatste buitenbocht dus voor uh, Irene Wüst. De leider in het klassement na gisteren. En wat gaat zij dan hier rijden? 1.57, 56 is de te kloppen tijd. De tijd van Linda de Vries. En die tijd gaat er dik en dik en dik aan. Dat wordt 1.56, 39 voor Irene Buus. En 1.59, 0.2 voor Antoinette de Jong. Dat is voor Antoinette de Jong gewoon andermaal een persoonlijk record. Haar tweede persoonlijke record van dit weekend voor Antoinette de Jong. Die wel ietsje gaat zakken in het algemeen klassement na drie afstanden. Uh, de 1500 meter... Wordt dus gewonnen door Wust. Linda de Vries wordt tweede. Derde wordt Diane Valkenburg. Dan ja, toen Sablikova, Perstein, Chikova En op de achtste plaats Antoinette de Jong. Het algemeen klassement met nog één afstand te gaan. Nog steeds Nederland. 1, 2, 3 en 4. Maar de uh, uh, orde is ietsje veranderd. Wust nog altijd aan de leiding. Net let op, 13 seconden. En 16e voorsprong op Linda de Vries. Op de slotafstand. De uh, tweede... De, de derde plaats is op naam van Diane Valkenburg. 14 seconden en 62 honderdste achter Wüst. De vierde plaats Antoinette de Jong. En dan op de vijfde plaats Idan Jatun als best of the rest. Sablikova op 24 seconden achterstand. Ermen ja. van Irene Wüst. Dat mag niet meer fout gaan. Hè? Nee, dat gaat zeker niet fout, omdat het ook in Heerenveen is. Uh, nee, dat, dat, dat, dat is gewoon klaar. Uh, Irene Wüst reed nog wel even ook op de meter nog een kampioenschapsrecord. Hè? Dus ze heeft er weer een recordje erbij. Ja, voor, voor wat het waard is. Eh, ze heeft geen Ze, ze wint weer, weer de afstand. Al net een jong, ja, het is goed. Maar ik had er eventjes iets meer van haar verwacht. Ze rees gisteren zo goed. En dan als hij nu een 1.58 gereden had, uh, was het nog mooier geweest. De, de Europese kampioenen, wilde ik zeggen, van 2008 in Colonna. Toen Pauline van Deutekom tweede werd achter Irene Wust. Is op weg naar een tweede Europese titel. Irene Wust zwaait nu al aan, aan naar het publiek. En kan heel rustig, heel ontspannen gaan toeleven naar de slotafstand. Later vanmiddag naar de 5 kilometer. Wij praten hier verder. Hier een paar meter hoger. Prachtig om te zien van alles live hier. Prachtig te zien, die baan. praten over met Pauline van Deutekom. En Jochem Uitrager, twee kampioenen. Eh, die weten hoe het is om zo'n toernooi te rijden. Paulien, eh, laten we ze dan toch maar even allemaal doornemen, ja. die 1500 meter. Maar laten we dan toch even met Sablikova beginnen. W wat voor indruk maakte zij op jou? Nou, ze reed gewoon een sterke, sterke 1500, drie goede ronden. Er zat een uh, verval van totaal van maar één seconde ja, op die 1500 meter. Dus daaraan laat ze wel zien dat ze wel klaar is om straks een uh, sterke 5 kilometer neer te zetten. Dus ik denk dat de, nou voor Irene, dat, dat, dat gat is te groot. Zij staat gewoon echt heel veilig of moeten hele rare dingen gebeuren. Uh, maar voor Linda en Diana wordt het nog uh, nou ja, toch wel uh, spannend. En ook voor Antoinette. Zeg maar. Dus ik denk dat ze wel kijkt naar het podium. Ze dus kijkt toch nog wel naar het podium. Laten we dan even de Nederlanders en laten we ze dan even doornemen in de volgorde hoe ze nu in het algemeen klassement staan. Antoinette Jong ging erin als tweede, staat nu vierde. Naar, uh, uh, en toch, uh, mag zij trots zijn? Of hoe zij mag zeker trots zijn. Ze heeft een uh, hele goede race neergezet... En uh, ja, ook gewoon laten zien dat ze, dat ze hè, weer, een, weer een, een, ja, kan presteren hier. En ja, ze staat er nu vierde. En uh, ja, voor haar is het zaak om gewoon een hele mooie vijf kilometer neer te zetten. Jochem leven is het dan een nadeel als jonkie... als je dan tegen de grote wust moet rijden, zo'n rit? Of heeft het ook allerlei... Het heeft natuurlijk geweldige kanten... maar buiten dat je ouders het vastleggen op de film. <lacht> zo bedoel ik voor het kampioenschap. Is het er voor voor een nadeel? Zo nou, ik, ik, dat vind ik echt heel lastig om te zeggen. Het hangt een beetje vanaf... hoe. Invloedbaar is door de omgeving. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar de 500 meter, vind ik hem naar verhouding een klein beetje tegenvallend ten opzichte van haar andere afstanden. Dit weekend, ze rijdt een persoonlijk record, dus op zich doet ze dat ja. prima. Ik ga zo even nog uitzoeken wat bijvoorbeeld in Irene reed tijdens het Nederlands kampioenschap op de 500 meter. Dat gaat Pauline nu 1, van doen. 56, wat je... 89. Dus Irene is een stuk sneller dan op het NK. Uh, Antoinette is ook ietsje sneller. Ze zijn allemaal ik, iets sneller. Ik had verwacht dat Antoinette nog ietsje dichter bij Irene oh. zou kunnen. Oké. Okay. En, en ja, ze doet het gewoon hard. Goede. Want als je, voor, als je gisteren had gevraagd voor de start, dan is ze al lang blij dat het niveau waar ze nu staat, dat had ze van tevoren voor getekend. Dan gaan we naar die twee andere Nederlands, voor we bij Irene Wus komen. De Vries en Valkenburg, en dat was nou mooi, want in die rit zag je precies de twee verschillende stijlen hoe je een 1500 want, meter dan kon dan rijden. Dan zag je twee, twee hele verschillende, op verschillende stijlen, terwijl uh, Diana is ook een goede 5 kilometer reizen. Maar Diana vloog er echt in en ze had uh, ja, voor haar doen een hele sterke opening. Uh, dan zie je het eerste rondje, zag je ook dat ze, die bochten, die liep ze echt heel sterk. Waardoor je ook er, zag dat ze wat uitliep. Ja, en vervolgens dan, dan, dan rij je in de 500 meter toch wel ergens tegenaan. Dan is het dat vasthouden. En op dat moment zie je Linda, die zie je weer vastklampen aan uh, aan Diane. Dus het was een hele mooie strijd waarin Linda, zeg maar... Uh, ja, het, het minste verval had uh, aan het eind... en uh, net, zeg maar, uh, kon winnen. Dus het was wel een hele mooie strijd en, tussen die twee. de twee. En zelfs Linde had nog een verval van anderhalve ja. seconde. Hoor. Dus ik, ik vind het van Diana, ik denk dat ze er echt wel ietsje te hard voor ja. haar in is gegaan. Ze had twee, drie, tiende langzaam moeten gaan... en dan had ze aan het eind niet zoveel verloren. Als je op een langere afstand iemand bij je weg ziet rijden... kun je nog echt kiezen... ik, ik rijd mijn eigen race, ik heb een eindtijd in mijn hoofd... kun je op een 1500 meter dat ook... of ben je toch be, te, te beïnvloeden... door als je iemand zo hard bij je weg ziet rijden? Doet dat toch iets mee? Ja, het, het, het, doet, het doet wel wat met je, maar ja, voor mezelf was 1500 meter, ja, het is wat moeilijk om iets behoudender te starten. Je moet hem gewoon ingaan en ja, de een is beter in een, in een opening dan de ander. Maar het, wat je wel zegt, het kan wel eens zo zijn dat, dat een opening net even te veel energie gekost heeft en dat je je dan tegenkomt. Maar echt behoudend 1500 meter rijden, dat kan bijna niet. Je moet je niet laten van de wijs laten brengen. Als het goed is heb je een strijdplan gemaakt wat jouw race gaat worden. En als je het tijdens de race gaat aanpassen ben je vaak niet slim bezig. Zij staan nu vlak bij elkaar in het klassement. De Vries staat uh, een seconde, zeg ik even uh, afgerond, uh, voor Valkenburg. Ja. Uh, nou, zeg het maar even, uh, kenners, wie... Uh... Nou, moeten we het klassement noemen, het eindklassement? Ja, eindklassement. Ik, uh, ik denk dat uh, Diana, uh, Ja, die heeft rijdt uh, dit jaar sterke vijf kilometers. En ik denk dat zij eigenlijk, uh, ja, Linda wel... Op één komt Irene, Diana Valkenburg wordt twee... Um, en ik spreek nu even Sablikova wordt drie. Linda de Vries wordt vier en Van net wordt vijf. Oké, okay. dan gaan wij toch <laughs> even naar Irene Wust. Wij weten nu dat zij kampioen wordt. <laughs> uh, uh, maar maar dat, dat voelen we ook. Uh, mogen we zeggen, los van dat ze kampioen gaat worden... waar we even van uitgaan, dat de manier waarop... Uh, ook voor Irene Wust zelf heel erg goed is? Paulie, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja, ik denk het wel. Als je, als je gewoon kijkt... Wat ze hier voor uh, ritten neerzet. Nou ja, of, of, ik, ik doe de 500 was natuurlijk wel, daar was ze niet tevreden over. Maar het is een ruimte toernooi. Ja, je hebt nooit dat je echt alle ritten perfect rijdt. En uh, dat is ook wel het mooie van, wat doe je er dan mee? En uh, ja, ze zet dat goed om. En ook hier weer, hup weer een hele nette 1500 meter. En de snelste. En uh, ja, dik de snelste. Dus uh, ja, ik... Uh, ik... Ja, ja. Dus laat zien wat goed is. Ik steek mijn vingertje op om even te zeggen: want Steven Dalenbout, jij staat op het middenterrein bij Linda de Vries. Bij Linda de Vries, inderdaad, de nummer 2 van de 1500 meter. Je stond net druk na te praten met je coaches, Gerard Kemker, dat van Thijssen. Waar ging dat over? Nou ja, over mijn race natuurlijk. En uh, wat eigenlijk nog steeds een beetje beter kan. En uh, hoe ik had verwacht dat hij ging lopen en dat het zeg maar, een beetje anders werd omdat die jaren heel hard vertrok. En had ik eigenlijk, ja, of ik had verwacht dat ik daar wel even snel zou zijn. Maar ze was het echt een stukje snel. Dus toen dacht ik echt, wow, uh, nou ja, en uh, toen had ik een missetje op het rechte stuk nog. En dat was echt zo'n iets van, oh, ik wilde naartoe dat je te ver naar voren gaat en dan hem dus niet raakt. Toen dacht ik oké, okay, nu kan je op één manier nog winnen en dat is goed gaan schaatsen. En dat lukt redelijk. Is dat allemaal uh, samengevat in die laatste, in die slotronde? Ja, eigenlijk wel. Dat was eigenlijk al een hele racebaan ongeveer. Maar wat jij zegt, je hebt je een beetje het hoofd op hol laten brengen. Nou, door... ik liet, nee, ik liep eigenlijk door. niet op hol, op hol brengen. Ik dacht alleen van, wow, ze gaat echt hard. En ik ga langzaam of een beetje zo. Maar ik dacht, het enige wat je nu nog kan doen, Lin, is je benen doen toch zeer. Is goed gaan schaatsen. En uh, dat lukte me eigenlijk uh, nog redelijk goed, gelukkig. Maar het had beter gekund. Ja, dat denk ik wel. Dat kan altijd, zeg maar, beter. En misschien kwam er vandaag ook wel... Uh, ik was echt wel vrij zenuwachtig. En uh, ja, misschien dat het daardoor ook wel uh, nou, iets gehaast ging allemaal af en toe. Want jij stapte vanochtend uit bed met als doel om hier vandaag hoeveelste te worden? Nee, ik, wou, ik wil eigenlijk gewoon handhaven, dus dat was derde. En ik denk, ik ga mezelf niet gek maken met ik moet tweede worden. En, um, maar, ja. maar moet je dat nu wel? De, de vijf kilometer komt er nog aan. Je hebt dertien ja, seconden nee, achterstand op nou, Daar ik ja. we niet over te praten. Valkenburg staat op 14,6 seconden. Ja, maar je wil er niet aan denken, want je wil, je wil gewoon... Zelf een goede vijf kilometer rijden. En je wil blijven staan waar je nu staat. Ik uh, ga die seconden niet meer goed maken op een eerste plek. En ik wil dus eigenlijk gewoon tweede blijven staan. En uh, ja, daar moet ik nog hard voor werken, denk ik. Succes zometeen. Dankjewel. Linda de Vries. Linda de Vries dus tweede en niet helemaal tevreden. Dat is altijd wel een mooi sportgevoel. Er wordt uh, geschaatst in Nederland. En dan denken we dat er verder geen sport is in de wereld. Die is er wel. dat in Engeland wordt altijd gevoetbald. En vandaag bijvoorbeeld tussen Manchester United en Liverpool. Een van de klassieke affiches van de Premier League. Maar het verschil op de ranglijst is tegenwoordig groot. Ragnar Niemijer. Ja, het zijn de nummers 1 en 8 samen tegenover elkaar op Old Trafford. 18 minuten gevoetbald, een 0-0 stand in een prachtige ambiance daar in Engeland. 37 mijl slechts tussen deze twee steden Manchester en Liverpool. En eigenlijk wachten we nog op de eerste serieuze kans van het duel. Van Persie natuurlijk in de punt van de aanval, de topscorer van Engeland bij United. De voorzet kan nu komen, laag van Persie, het is niet waar. Hij maakt hem weer van een meter of zeven afstand. Recht voor de goal. lage voorzet en ineens binnengewerkt in de lange hoek door Robin van Persie. 19 minuten op de klok. Zo heb je hem nog niet gezien. Is hij één keer dreigend en is het meteen raak een snelle aanval. Met Welbeck dan het overzicht. Dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Wordt hij hard voorgezet. Ik denk door Patrice Evra. En dan is het meteen ook maar raak door Van Persie die dat uitstekend doet. Reina met die snelle voetbeweging gepasseerd. Reina, de doelman van Liverpool dat het tot nu toe in deze wedstrijd zo behoorlijk deed. Nog weinig had moeten weggeven tegen Manchester United. De koploper die dus nu wel aan de leiding gaat. Doelpunt Robin Van Persie nummer 17. Voor hem dit seizoen. Aan de andere kant staat dus Luis Suarez met nummer 15. De oude ajax ziet. En je verzint het niet dat ook in dit duel van Persie alle schijnwerpers weer op zich werd gericht. United aan de leiding tegen Liverpool. Het is 1-0 eerste kans van het duel. Meteen benut door RVP. En wij gaan even verder kijken naar het WK, nee, WK het NK natuurlijk... de nationale uh, titel bij het veldrijden. Eén is er al vergeven, Marianne Vos won in Hilvarenbeek... dus met overmacht haar derde nationale veldrittitel alweer. Gio Lippens volgt straks de mannen, keek ook naar de vrouwen... en sprak alweer even na afloop met onze grote kampioenen. Nou Marianne Vos, gefeliciteerd. Wat was zwaarder, de strandrace van gisteren of het NK? Uh, nou, heel verschillend eigenlijk. Uh, ik moet zeggen, vandaag was het behoorlijk technisch en daardoor was het uh, ja, heel belangrijk om continu geconcentreerd te blijven en uh, elke keer weer op gang te trekken. En dat, uh, ja, dat is gewoon ontzettend zwaar, dat kost heel veel energie. Uh, maar, gisteren natuurlijk uh, op het strand en dan uh, tussen de mannen was het ook flink aanpoot om uh, ja, in het spoor te blijven. Maar er kwamen ook klachten van die mannen, dat je veel te hard reed. Nou, ja, ik, hey. Ik laat me niet zomaar uh, kennen natuurlijk. Hè. Ik wil wel uh, mezelf een beetje uh, laten zien tussen de, tussen de mannen. En dat is wel goed gelukt. Dat was ontzettend leuk om te doen. Geeft het wel jouw kracht aan dat je dit gewoon kunt? Twee dagen achter elkaar. Dat je eerst zo'n strandrace kunt afwerken. Ja, dat toch even wat laat zien. Even een soort machtsvertoon. En dan daarna gewoon ja, bijna op je boerenfluitjes Nederlands kampioen wordt. Nou goed, ik was wel zelf ook wel een beetje uh, onzeker over hoe het dan zou gaan. Ik had nog nooit de strandrace gereden. En dan, uh, hoe je daarvan herstelt. Maar normaal gesproken kun je wel uh, in een dag wel herstellen van zo'n inspanning. Zeker omdat het maar een uur is. Maar ja, uh, het gaat natuurlijk sowieso wel, uh, wel iets in de benen zitten. Maar ik ben blij dat ik gewoon vanochtend weer uh, fit opstond. Ja, want hoe gaat dat dan? Zo'n halve dag later, op het moment dat je hier aan de start staat... voel je het wel in je benen dan? Nou ja, ik doe natuurlijk wel vaker uh, een, ja, wedstrijden achter elkaar... en uh, zonder, zonder dag rust. En dat is in het wielrennen eigenlijk heel normaal, zeker op de weg. Um, dus ja, wat dat betreft uh, ja, stond ik gewoon wel weer fris aan de start. Maakt het jou nou trouwens nog wat uit dat het in één keer hard bevroren is... dat het parcours er in één keer heel anders bij ligt dan de parcoursen van de afgelopen maanden? Nou, ik was hier uh, afgelopen donderdag en toen, uh, ja, toen was het helemaal nog los. En uh, heel, heel anders, ook technisch heel anders. En dan is het wel even schakelen qua bandenkeuze en uh, nou ja, qua snelheid en techniek. Maar uh, vorige week in Rome was het natuurlijk ook heel snel. En wat dat betreft uh, leek het uh, vandaag wel een klein beetje op. Behalve dat er uh, iets meer hoogteverschil in zat vandaag. Is het ook wel mooi in de opbouw in de richting van het WK? In de richting van Louisville en Kentucky. Waar ze zeggen als het droog is, zal het ook een, slecht, een uh, snel parcours zijn. Ja, ja, als het droog is wel. En, uh, ik heb wel uh, wat filmpjes gezien en daar is het inderdaad heel snel. Um, maar ja, het is nog even afwachten. We zijn daar op tijd om het parcours te verkennen. En uh, dan zullen we wel zien hoe het er daarbij ligt. Maar de kans dat het snel is, is aanwezig. Uh, hier had je twee rondjes tegenstand. Had je in ieder geval steun ook van Sanne van Paasen. Vier je dat mee? Nou ja, het is ontzettend mooi uh, om te zien dat we hier natuurlijk met, uh, met drie Rabo's op het podium staan. Daar, uh, daar gingen we voor. En uh, als we dan uiteindelijk 1, 2 en 3 worden als uh, favorieten... Ja, dan maak je het uh, waar en dan, ga, dan geeft het ook vertrouwen richting de kampioenschappen. Maar Sanne is een hele goede doen. En uh, ja, dan ben je niet alleen uh, teamgenootjes, maar dan ook een beetje concurrenten. Zeker op zo'n uh, nationaal kampioenschap. En dan moet je er toch maar uh, mee afzien te rekenen. En uh, ja, ze gaf uh, heel goed weerstand, zeker in het begin. En het is heel lastig om hier echt uh, het verschil te maken. Als je eenmaal een gaatje hebt, dan gaat het wel. Maar om echt weg te komen, dat is vrij lastig. Jullie gaan ook met z'n drieën naar dat uh, WK. Um, ja. Ga je daar ook nog een klein beetje met elkaar rekening houden? Nou ja, goed waar mogelijk. En dat, uh, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan uh, op, op kampioenschappen met Nederland. Ja, je probeert gewoon... Uh, ja, oranje hoogte houden. En waar mogelijk steun je mekaar. Maar veldrijden komt toch uiteindelijk vaak op uh, individuele kwaliteiten uh, uh, ja, neer. En dan uh, daar komen de beste toch wel naar voren. Maar als het mogelijk is, dan uh, steun je elkaar. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om maar één ding. En dat is de titel. Ja, nou uiteraard. De, de titel moet binnen worden gereden En uh, ik ga er nat natuurlijk mijn best voor doen. En, uh, dat zullen de rest van de Nederlanders ook doen. En ik denk dat, uh, dat, ja, dat we allemaal wel op goed, de goede weg zijn richting Louisville. Succes. Dank even een wielerberichtje erachteraan. Luke Durbridge heeft geschiedenis geschreven in Australië. 21 jaar is hij van Green Edge. Hij veroverde de nationale titel op de weg... nadat hij vier dagen geleden ook al de nationale tijdrit won. En nooit eerder was er een Australische renner... die in beide disciplines binnen vier dagen kampioen van zijn land werd. We praten hier even verder over het schaatsen... richting het nieuws van drie uur. Dat doen we met Paulien van Deutenkom en Jochem Uithagen. We hebben genoten van de 1500 meter bij de vrouwen. Het mooie is, we gaan alweer naar de 10 kilometer bij de mannen. Pauline. Jochem is natuurlijk de manenspecialist, maar vier ritten maar. En ik verheug me, want het zijn echt vier echte ritten meteen. Hè? Ja, het, is, uh, het begint gelijk straks met uh, Swinx en Scobra. Ik ben ook wel heel benieuwd wat Bart Swinks gaat laten Ja, doen. Want dat is toch, Jochem, een beetje de man, uh, uh, afgelopen vrijdag mocht ik op de radio zeggen, toen zei ik, maar dat had ik ook maar gelezen. Let op Swings, Want dat is een man die er aankomt. Maar hij heeft ook. Een, het, is een, het is een bijzondere jongen, vind ik hè. Ja, de ene van nou, de meneer Swings is gewoon heel goed in het inlineskuiten. Dus die weet echt wel wat van de schaatsbeweging af. En hij fysiolo is gruwelijk sterk, uh, mist nog wat snelheid, dat zie je op de 500 meter. Maar hij heeft wel inhoud en als hij eenmaal gaat rijden, dan stopt hij niet meer. Dus ik denk dat hij op zo'n 10 kilometer echt gewoon uh, een aantal mensen heel lastig kan gaan maken. En dan ben ik benieuwd wat hij in het klassement uh, nog een beetje, of hij daar nog een spoontje kan maken. Want ik denk dat zo'n ja, dat vindt hij alleen maar leuk, dan gaat hij gewoon achteraan lopen jekkeren. En dan aan het eind uh, gooit hij de gas dan nog een keer op en ik denk dat hij, dat hij zo'n rit gewoon gaat winnen, sowieso. En wij moeten ook even kijken naar de jonge Noor, zeg maar, die daar uh, ook gaat rijden. De jonge Noor, de zoon van de coach, horen wij het hele weekend. Um, maak hem ook niet te snel te groot, zei Erben Wennemars een beetje toen ik hier om 1 uur met hem aan de koffie zat. Pauline, deel je dat met mij? Ja, het is natuurlijk... Um, um, ja, je ziet wel eerder dat, dat, dat je mensen gaat zeggen... Hè, dat het, het talent is van de toekomst. En ja, het is altijd weer de vraag hoe iemand zich verder ontwikkelt. En uh, ja, hij laat hier gewoon een goed toernooi zien. En het is wel de vraag van wat, wat kan hij op de tien? En ik ben heel benieuwd. Hij schaats heel netjes. Goede techniek. En uh, ik ben benieuwd hoe dat ziet. Hij... Jochem, heel even. Want je kunt op meerdere manieren naar talenten kijken. En dan zeggen ze ook altijd dat we kijken wat voor kop erop zit. Heeft deze jongen een goede kop erop zitten, voor jouw gevoel? Zo, nou. Zoals hij de indruk die hij maakt? Nou, als je naar de 25 meter van gisteren kijkt... waar hij rechtstreeks tegen Bubble bubbel reed... en hij gaat er op het laatste stuk gewoon voorbij... heeft hij dus wel gewoon plat gezegd uh, scheidt aan zijn uh, teamgenoten. Hij gaat er gewoon voor. Of ze nou ouder of jonger zijn... dat maakt hem niet uit. Dus die instelling is denk ik ideaal. En daarom wordt het ook wel een hele leuke race. Want het zijn natuurlijk ook twee noorden die tegen elkaar gaan. En ja, daar zit heel Noorwegen op te wachten wie dat gaat winnen. Wij gaan ons verheugen. Want zoals u hoort gaan we naar het nieuws van drie uur. Daarna zijn we bij u terug met vier ritten op de 10 kilometer. We doen dat allemaal hier vanuit dat project... Prachtige Thial stadion En dan hebben we ook nog de 5 kilometer bij de vrouwen. Als toetje, natuurlijk, de dag die begonnen is met een prachtige 1500 meter zegen van Irene Buust. De aanstaande Europees kampioen. Kortom, blijf aan uw toestel. En langs de Op 1.